En mijn held. Eerder deze week was ik bij een bijeenkomst van hashtag SMC055, de social media club Apeldoorn. Waar het onderwerp van de avond als titel had, belachelijk goed zakelijk bloggen. De titel was echter hoogdravender dan de content van die avond, daarover zo meer. Voor fotograaf Mart uit Rotterdam vond ik een dubbele Google Plus vermelding. En schrijfster Diana Albrink had een vraag over hoe je lezers van je blog automatisch kunt berichten als je een nieuw blogartikel publiceert. Ik heb vandaag Paul Hoddiga en Remco Bos van de Review Media Company in de show voor een interview. En tenslotte heb ik een tip voor je hoe je voor 17 februari gratis 2 gigabyte extra ruimte kunt krijgen op je Google Drive. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer, reputatiecoach.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 Ik raad je aan om je op een van die drie kanalen te abonneren op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Afgelopen maandag was ik speciaal naar de bijeenkomst van de Social Media Club Apeldoorn gegaan. vanwege de titel die bij mij een vrijwel onweerstaanbare behoefte opriep. om die avond vooral niet te missen. De titel was Belachelijk goed zakelijk bloggen. Er waren twee sprekers aangekondigd: Kitte Kilian, een professioneel blogger en trainer. en Bram Kosten van de site Marketing Facts. Dat beloofde wat te worden. Ik was niet de enige. Vanwege het overweldigende aantal aanmeldingen... moest de organisatie van hashtag SMC055 al uitwijken naar een andere locatie. Op de avond zelf waren er een goede 190 aanwezigen. Volgens mij een absoluut record voor de social media club in Apeldoorn. Bert Anvelink opende de avond... en kondigde aan dat Kitty Kilian haar kennis zou delen door middel van een interview. Helaas kwam het interview niet zo uit de verf. Antwoorden kwamen mondjesmaat... Tips bleven uit en de aanwezigen werden behoorlijk onrustig vanwege de geringe informatiedichtheid die in schril contrast stond met de verwachtingen waarmee men naar Apeldoorn was getogen. Er ontstond een behoorlijke mopper en scheldkanonade op Twitter. Ook de Twitterwol in de zaal stond bol van de moppertweets. Pas de volgende dag bleek dat Kitty was dichtgeslagen. Ze schrijft op Twitter dat ze eigenlijk ooit al had besloten niet meer in het openbaar te willen spreken en toch aan de vraag had toegegeven. Ze schrijft magnitudes beter dan ze spreekt en ze wil zich dan ook graag daarop blijven focussen, op het bloggen, zeker schrijven. Ze heeft haar excuses online aangeboden en daar moet dan volgens mij de kous voor iedereen ook mee af zijn. De tweede spreker van de avond, Bram Kosten van Marketing Facts, had een leuk verhaal over de groei van de site en de verandering die bloggen door de jaren heen heeft doorgemaakt. Zo liet hij een blogbericht uit 2003 zien die enkel bestond uit een one-liner. Eén regeltje! Daar zou je tegenwoordig niet meer mee wegkomen als blogger. Maar ook de organisatie van Hashtag SMC055 heeft naar aanleiding van deze avond een artikel online gepubliceerd. Je kunt het artikel Hoe een Hashtag SMC055 Avond Soms Anders Verloopt op de site van Social Media Club Apeldoorn nalezen. De link hiernaartoe vind je in de show notes op www.dreputatiecoaching.nl/115. De organisatie betreurt het dat het de gestelde verwachtingen niet geheel heeft kunnen nakomen. Zo so be het! De mensen achter hashtag SMC055 lopen de been uit hun lijf om elke maand een fantastische avond te organiseren. Ook die mensen mogen best eens bij naam genoemd worden. Daarom nu vanaf deze kant. Hulde aan en respect voor Bert, René, Ton, Tamara en Matthias. Klasse wat jullie altijd weten neer te zetten en we zien met vertrouwen en belangstelling de volgende hashtag SMC055avonden weer tegemoet. Sinds ik de serie webinars internetmarketing voor fotografen heb gegeven, zijn diverse fotografen in het westen van het land druk bezig met het verstevigen van hun online presence voor het verbeteren van hun zichtbaarheid, vindbaarheid en reputatie. En dat begint zijn vruchten af te werpen. Fotograaf Joris uit Leiden vertelde op Google Plus dat hij vorige week maar liefst drie aanvragen had binnengekregen omdat mensen zochten naar een fotograaf in Leiden waarop ze bij hem terecht kwamen. Dat gaat dus de goede kant op. Fotograaf Mart uit Rotterdam vroeg mij om wat hulp bij het verstevigen van zijn online profiel. Terwijl ik linksrechts voor hem op internet en op Google Plus mijn bedrijf rondneusde, ontdekte ik dat hij nog een tweede Google Plus pagina had. Die stond op een bedrijf dat hij al meer dan vijf jaar niet meer had, maar nog wel op zijn adres met dezelfde postcode plaats en hetzelfde telefoonnummer. En zoals je weet houdt Google niet van inconsistente gegevens. Het hebben van dubbele Google Plus pagina's en andere bedrijfsvermeldingen werkt tegen je, Zeker als ze dezelfde basisgegevens en vooral hetzelfde telefoonnummer hebben, maar een andere bedrijfsnaam en een andere bedrijfscategorie. Dat kan killing zijn voor je online succes. Het bleek dat Mart onvoldoende research had gedaan ter voorbereiding van zijn acties voor het maken van citations. Want toen we gingen zoeken naar zijn telefoonnummer en ook naar zijn adres, bleek dat er nog heel wat citations van zijn vorige bedrijfsactiviteit online te vinden waren. Dus Mart heeft er de schone taak bij gekregen om die op te sporen en verwijderd te krijgen. Het is nog even interessant om te vermelden hoe we snel de Google Plus pagina hebben kunnen verwijderen. Mart heeft de pagina geclaimd en na het controleren van een ontvangen sms'je had hij binnen een paar minuten controle over de site. Echter, toen weigerde Google Plus om de pagina te verwijderen. De interface bleef klagen dat het profiel incompleet was. Pas nadat Mart een categorie had ingesteld voor de pagina en dit had opgeslagen, kon hij de pagina verwijderen. Eerder ging het gewoon niet. Een paar weken geleden vertelde ik je over Diana Albrink, schrijfster van het boek New York en 40 Dates dat ergens in de eerste helft van 2015 uitkomt. Zij vroeg in podcast 111 hoe je een soort alter ego of pseudoniem online kon creëren en autoriteit geven. Daar heb ik toen die podcast voor een substantieel deel aan gewijd. Eerder deze week ontving ik weer een leuke mail van Diana. Zij begon met vertellen dat ze inmiddels alle 114 podcasts heeft beluisterd, dus is helemaal bij... Wauw, Diana, knap dat je dat is gelukt tijdens het stofzuigen, schoonmaken, autorijden en dergelijke. Ik ben benieuwd of je hoofd inmiddels niet overloopt van alle informatie die ik in de podcast deel. Maar goed, Diana is nu bezig met een website voor het boek dat binnenkort uitkomt. Daarover had zij de volgende vraag. Een ding wat me opvalt en misschien weet jij er meer over. Op DianaAlbring.com die op wordpress.com staat, heb ik veel meer widgetmogelijkheden. Bijvoorbeeld, ik ben nu al uren bezig een volg dit blog plugin te vinden die ik op de nieuwe site als widget kan plaatsen. Op mijn site op wordpress.com kan ik uit heel veel widgets kiezen, maar daar kan ik zo te zien zelf geen plugins toevoegen. Op mijn eigen wordpress site, newyorkin40dates.nl, heb ik keuze uit slechts een paar widgets, maar daar heb ik dan weer de mogelijkheid om alle mogelijke plugins te installeren. Alleen... Een simpel veld waar mensen hun e-mail kunnen achterlaten om een e-mail notificatie te krijgen zodra er een nieuwe post is, die kan ik niet vinden. Toevallig een suggestie? Tja Diana, dat is in alle voorgaande podcasts inderdaad nog niet aan bod gekomen. Hoe je lezers zich kunt laten abonneren op je site, anders dan door RSS feeds. Want laat eerlijk zijn, dat is niet echt weggelegd voor de meeste stervelingen. Ik zie twee mogelijkheden waarvan ik er eentje echt adviseer. Laat ik beginnen met de simpelste. Als je dezelfde mogelijkheden wilt in je eigen WordPress-website... als dat je hebt op WordPress.com... dan moet je de plugin Jetpack bij WordPress.com installeren. Je moet er maar eens nalezen op de informatiepagina van deze plugin. De link naartoe vind je in de show notes op 115 De andere oplossing is technisch iets complexer... maar volgens mij wel waardevoller, zeker op de langere termijn. Ik zou je aanmelden bij Mailchimp. Dan kun je beginnen met het bouwen van een mailinglist... Maak in Mailchimp een simpel invulformuliertje voor op je site, dat is in Mailchimp echt een fluitje van een cent als je er eventjes in verdiept, en laat mensen zich dus via dat formuliertje op jouw site zich aanmelden om op de hoogte te blijven. Maak in Mailchimp vervolgens een zogenaamde RSS feed campagne die alle abonnees van je lijst automatisch een mail stuurt als je een nieuw artikel hebt gepubliceerd. Als bron gebruik je dan natuurlijk de RSS feed van je eigen site. Dit is wat kort door de bocht beschreven, maar ik zal er binnenkort verder op ingaan in de vorm van een instructievideo of iets dergelijks. Mocht je in de tussentijd hulp nodig hebben, je weet me te vinden. Reden dat ik de vraag van Diana wat korter heb beantwoord, komt doordat ik twee interessante gasten in de show heb voor vandaag. En wel Paul Hottinga en Remco Bos. Zij zijn de drijvende krachten achter onder andere de Review Media Company, een bedrijf dat de reviewsites tandartsbeoordelingen.nl, makelaarsbeoordelingen.nl en kliniekeervaringen.nl in de markt aanbiedt. En ik ben heel erg benieuwd naar het verhaal erachter, de, een visie op online reputatie en het belang van reviews in het algemeen. Mannen, bedankt dat jullie tijd konden vrijmaken om mij in de show te woord te staan. We spraken elkaar een tijdje geleden al in, in jullie kantoor in Breukelen. Ik vond hiervan een ontzettend leuk gesprek, want ik spreek niet elke dag met mensen wiens leven draait om online en offline reputatie en reviews. Maar voordat we overgaan op die onderwerpen is het denk ik goed als jullie je eerst even voorstellen... Dan hebben de luisteraars misschien ja, een beter beeld van degene die tegenover me zitten. Kunnen jullie iets over jezelf vertellen? Jullie achtergrond, werkverleden, et cetera? Zeker, dat kan, uh, Eduard. Uh, mijn naam is Remco, Bos. Ik kom uit Salesforce. Ik heb de laatste acht jaar op online vlak gewerkt voor uh, grote uitgeverij. <lacht> En daar veel ervaring op gedaan met uh, ja, alle facetten van, van online marketing. En um, daarbij realiseren we dat vandaag de dag voor bedrijven zeker belangrijk is dat zij aan uh, online reputatie werken. Mm -hmm. En uh, daar heb ik mijn uh, compagnon Paul ik ga leren kennen. En uh, ja, op een goede dag zijn wij samen eigenlijk op het idee gekomen om uh, samen iets te gaan doen in de review uh, business. Dus dat is eigenlijk in een notendop uh, het verhaal. Ja, en Paul, kun jij wat over jezelf vertellen? Ja, tuurlijk. Ik ben dus Paul Gottinga. Mijn achtergrond is vooral technisch. Ik heb hiervoor, net zoals Remco, dus ook bij de uitgeverij gewerkt. Daar hebben wij op elkaar leren kennen. Ja, en zijn jullie er puur samen ingestapt in de Review Media Company? Of uh, gelijk met anderen? Hoe zijn jullie dat begonnen? Uh, nou ja, op goede dag... Uh... Uh, ja, ik, ik, ik pikte steeds meer uh, signalen op uit de media over uh, uh, ja, allerlei zaken die, uh, die, die, die fout gaan in die plastische chirurgie. Uh, ik, ik, ik, ik zag items op televisie, ik las boeken. Meisjes die naar België rijden uh, voor een, een borstvergroting met scheve borsten terugkwamen. Dames die dachten behandeld te worden door een cosmetisch arts voor een botox. En het bleek helemaal geen cosmetisch arts te zijn, maar een fysiotherapeut die... Oh. Verkeerde hoeveelheden toediende, niet de juiste tussenpozen gebruikte voor het toedienen van de tweede injectie. Geen antibiotica toedienen enzovoort. Dus er was heel veel uh, in mijn optiek te doen rondom uh, ja, plastische, cosmetische, esthetische chirurgieën. En ik dacht van nou dat is wel gek, op basis waarvan nemen die mensen dan eigenlijk een besluit om uh, bij een kliniek of arts uh, zich te gaan laten behandelen. Mm -hmm. En ja, mij wel bekend natuurlijk de sites zoals een kieskeurige een beslist waar je terecht kunt voor uh, ja, reviews qua elektronica. En iedereen uh, kent in mijn optiek ook de booking.com en, en de zoever van deze wereld. Hè. Daar waar je je oriënteert als je besluit om een uh, vakantie uh, te gaan boeken of om een kort weekend weg te gaan. En ik vond het vreemd dat er in die, ja, in die chirurgie niets te vinden was. Van hé, hey, waar moet ik nou zijn in die oriëntatiefase om me in te lezen? Ja. Nou, toen, toen dacht ik bij mezelf heel simplistisch van daar ga ik iets mee doen. En dat riep ik tegen Paul en die zei nou ja dat is een briljant idee en zo is het eigenlijk gegaan. Dus we zijn eigenlijk samen begonnen om dat platform te lanceren. En dat is geweest eind 2010. 2010 oh je ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, eind 2010. De eerste launch is begin Q1 2011 geweest, klopt. En dat is dan de, de, de beautybranche, zeg maar even simpelweg gezegd. Ja, ja, klopt. En, klopt. ja. ja Klinieken begrijp ik, want die, die zie, daar zie je inderdaad niet veel review sites. Maar tandartsen, er zijn al zoveel review sites voor tandartsen. Want jullie hebben daar tandartsen, makelaars en dus inderdaad die beautybranche. Hoe, ja. hoe zien jullie jezelf als, als ja, concurrent of collega review site voor tandartsen tussen die, al die andere partijen? Er zijn natuurlijk, zoals je zegt, heel veel verschillende soorten platformen. En er zijn generieke en hele specifieke. En wij zien nog steeds dat er genoeg uh, mogelijkheden zijn om je te onderscheiden in de markt. Dus wij hebben een heel specifiek vragenformulier. Wij proberen heel veel op te lossen met algoritmes om voor bezoekers cijfers echt gewogen te berekenen. Dus wij mm -hmm. zien zeker dat daar een kans is om daarin te stappen. Ja, natuurlijk, nou, je doet dat niet voor niks. Dat uh, kan ik me ook goed voorstellen. Nee, maar ook, ook zijn we absoluut in mijn optiek onderscheid in onze vraagstellingen. Dat wij heel erg de breedte en de diepte ingaan. In plaats van dat er andere review sites zijn waar je heel beknopt met het uh, ja, sliden van, van vier sterretjes kunt geven. Een, een, een zaak kunt beoordelen in onze optiek. weegt het ene veel meer mee dan het andere juist in, in een eindbeoordeling van uh, een ja, praktijk. Hè, als we spreken mm -hmm. over tandartsen. Of, uh, of een tandarts of een mondhygiënist, slash orthodontist. Dus uh, ik krijg een telefonisch contact weegt minder zwaar mee dan, dan een behandeling. En dat... Tuurlijk, ja. Dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat algoritme, dat gewogen gemiddelde, dat doen wij anders dan andere partijen. Oh, dat is inderdaad, dat, dat wist ik niet. Dat is inderdaad heel interessant. Eh, er maar... zijn ook meerdere sites voor makelaars waar ze reviews kunnen verzamelen. Natuurlijk kunnen makelaars op Funda klanten vragen een beoordeling te geven. Maar ja, Funda is van de NVM. Dat is het overkoepelende orgaan waarin makelaars zich tegen betaling, heb ik begrepen, verzamelen. En ik ben eens gaan kijken en ik vond eigenlijk helemaal geen negatieve reviews van, van makelaars op Funda. Ja, en omdat de NVM erachter staat, vraag ik me af of de reviews werkelijk totaal ongecensureerd zijn. Hoe denken jullie over dit soort door de brancheorganisaties uh, gesponsorde review sites? Kijk, je geeft aan dat ze lijken ongecensureerd. Dat idee hebben wij natuurlijk ook wel eens gehad, maar dat weten wij natuurlijk niet, want wij zitten niet aan de knoppen. Precies. Wij vinden het natuurlijk prima dat er brancheorganisaties zijn die review sites uh, opzetten, want dat geeft alleen maar aan dat er vraag naar is. Vanuit de consument? Nee, kijk, het is, het is, het is zo, kijk, wij zijn een onafhankelijk platform. Hè? Wij zijn niet branchegelieerd. Precies, ja, dat vind ik ook het mooie. Op ons platform uh, kunnen alle makelaars in Nederland... ongeacht of zij wel of niet bij een brancheorganisatie zijn aangesloten... beoordeeld en vergeleken worden. Nou, in onze optiek geeft dat een veel duidelijker overzicht... en meer waarde aan de consument die zich in die oriëntatiefase bevindt. Die moet gaan kiezen van hey, welke makelaar ga ik nou inschakelen voor de aan- of verkoop van mijn woning. Dus uh, dat is sowieso uh, anders. Ja, ik, ik las... Um, ik, had, ik had afgelopen donderdag in de, in de podcast... een leuk uh, verhaal dat van de, review, speciale, de wereldwijde reviewautoriteit Bill Tenser. Die zegt dat uh, zo'n 80% van de consumenten... online reviews opzoeken voordat ze overgaan... tot uh, aanschaf van een, een product of, of service... of, of uh, zorgverlening van iets. En... Hoe zien jullie reviews? Waarom zijn reviews belangrijk? En hoe belangrijk is voor een bedrijf online reputatie vandaag de dag? Hebben jullie het idee dat ondernemers over het algemene belang van reviews en reputatie onderschatten? Ja, ik ben van mening van wel. Uh, uh, wij hanteren altijd het getal 70%. Oh. Uh, jij doet net 80. Nou ja, 70 of 80. Uh, het blijft significant in mijn Ja, uh, dat zijn misschien Amerikaanse cijfers. Ja, nou ja, wij het... hebben bronnen nieuws zeg maar, gehanteerd. En dit is wat wij altijd uh, roepen, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, 70% beschouwt reviews als betrouwbaar, volgens bronnen nieuws. Dus dat is nog steeds een heel hoog uh, cijfer. Ja, dus het, het is in mijn optiek zeker belangrijk voor consumenten die zich in die oriëntatiefase bevinden. Het is volgens mij een van de twee belangrijkste bronnen om je te oriënteren. Na het uh, huidige mond-op-mond reclame lezen mensen reviews op, uh, op platformen. Ja, het is gewoon het logische gevolg, zo zie ik het ook. Exact, in mijn optiek ook, klopt. Maar wat wij wel als, zien als platform is dat de consument gebruikt het. Dat wijzen al die cijfers uit. Maar of de bedrijven altijd zich daarvan bewust zijn hoeveel consumenten dat doen. Nee, geloof ik niet. Dat is niet altijd het geval. Nee. Dat is ook precies wat ik altijd roep. Ik zeg ook altijd van je, hebt, je kunt meer schade oplopen door datgene waarvan je niet weet wat er over je wordt geschreven dan datgene wat je wel weet. Exact, precies. Ja. Dus het is belangrijk om al die review-sites in de gaten te houden als ondernemer. Dat is dan weer mijn mening. En als we het dan toch over die ondernemers hebben. Welke branches of type ondernemers zijn volgens jullie al wel volledig overtuigd... van de belang van reviews, beoordelingen, recensies en wat iets meer zijn? En welke branches hebben het volgens jullie nog helemaal niet in de gaten? Ja, Remco heeft eigenlijk in het begin al een klein aftrap gedaan. Ja. Hij gaf al aan van reizen, dat boeking.com, nou, dat kent bijna... Iedereen voor consumentenelektronica, weet bijna iedereen, dus dat soort branches, daar is het gewoon gemeengoed, daar gebruikt iedereen het en de bedrijven zijn er zich echt heel erg van bewust. Wat wij vooral zien, is dat uh, bedrijven die diensten leveren, dat die er nog veel minder gebruik van maken. Ja. ja, Ja, Kijk, als je kijkt naar de restaurants bijvoorbeeld, iedereen kent INS ook, je weet als je iets wil lezen over een restaurant, kijk je op INS. ja. ja. He, uh, ja, je weet als je een hotel wilt boeken dan kijk je op zoover of Booking, ja, TripAdvisor, tripadvisor dat soort uh, portaals. Ja, het is in mijn optiek uh, inderdaad bij de tandartsen en bij de, bij de makelaars absoluut nog een ongeschoven kindje. Kijk, je moet voor de grap maar eens vragen aan een willekeurige makelaar van tandarts. wat als je personeel gaat huren? En die meneer die heet, uh, nou Jan Jans is niet zo'n goed voorbeeld. maar die heet uh, Eduard de Boer. Wat ga je dan doen, meneer de tandarts of meneer de makelaar? Ja, dan ga ik even Eduard de Boer googelen. En dan ga ik kijken of ik hem kan vinden op Facebook. of dat ik een LinkedIn profiel kan vinden van die meneer. En uh, nou, als Eduard met drie flessen whisky in zijn hand staat. dan denk je van, nou is in mijn toch niet de ideale kandidaat voor deze Functie. Precies. Dat ja. het dus zo zouden bedrijven daar ook eens mee om moeten gaan. Kijk eens in de spiegel wat andere mensen nou zeggen over jullie op internet. En hoe zijn jullie te vinden? Precies. Google jezelf ook eens één keer ja. per maand of zo. Ja. Dat zeg ja, ik ja, ook altijd. Ja. En, en op hoe meer platformen je staat, des te geloofwaardiger is het. Ja, dan kom ik eigenlijk ook op een andere vraag. Die, die, heb, ik zo, die heb ik nog even in, in petto. Jullie reviews zijn op dit moment nog gratis. En dat is volgens mij een model dat je niet tot in LinkedIn vandaag kunt volhouden. Want er moet toch ook brood op de plank komen. Moeten bedrijven die zich aanmelden en nu vanuitgaan dat ze binnenkort moeten gaan betalen voor het gebruik van jullie platform? Hoe, hoe, hoe, hoe, moeten die mensen dat, of hoe moeten die ondernemers dat zien? Nou, wat wij heel belangrijk vinden, wij willen de markt inzichtelijk maken. Dus wij nemen alle bedrijven gratis op. Maar daarnaast maken we een onderscheid in uh, betalende klanten. Die kunnen een pakketje afnemen. Mm -hmm. Met dat pakket krijgen ze extra tools. Ah, ja. Dus het blijft gratis, standaard. De standaardvermelding, want wij willen voor de consument de markt inzichtelijk maken. Dus moet ook iedereen erop staan. Vinden wij heel goed. goed, ja. Ja, dan komen we op, op, op die vraag waar die ik zo net eigenlijk al die lag. Op een puntje van mijn tong. Ik kan me op zich voorstellen dat jullie zouden prediken voor eigen parochie. En dat jullie vinden dat makelaars, standaards en beautyklinieken bij jullie moeten komen om bij jullie reviews te gaan verzamelen. En jullie zeiden het zo net al eventjes. En ik heb als reputatiecoach dat ook. Mijn preek staat daar lijnrecht tegenover. Want ik adviseer ook ondernemers en bedrijven altijd om reviews op meerdere platformen te verzamelen. Want zo spreid je het risico. En bovendien krijg je zo meer exposure in de zoekresultaten. Ook geeft het op die manier een meer onafhankelijk beeld aan de verschillende beoordelingen. Dus jullie hebben daar ook geen problemen mee. Jullie zien dat ook als, als een goede ontwikkeling dat bedrijven uh, hun reviews spreiden over verschillende sites. Ja ik, ja, ik geloof daarin. Ik geloof er ook in. Zet, uh, ja, la, laat je op meerdere platformen beoordelen. Dus de meer geloofwaardigheid is dat naar de consument toe. Absoluut, maar kijk goed naar, ja, hoe, hoe stelt uh, een, uh, een, een, een reviewportaal zijn klanttevredenheidsonderzoek, wat het stiekem ook is natuurlijk voor de uh, bedrijven zelf. Ja, een permanent tevredenheidsonderzoek. Uh, samen. Wat, wat, doet, wat doet de een anders dan de ander? Het gaat altijd om onderscheidend vermogen. Dus maak dat goed inzichtelijk en lees je goed in als consument. Ja, heel belangrijk. En ze even wat technisch. Paul, jij bent, jij bent van de techniek, begrijp ik. En ik begreep ook tijdens ons gesprek van een paar weken geleden... dat jullie recentelijk het hele platform opnieuw vanaf de grond hebben opgebouwd... maar dan in een verbeterde vorm. Een soort versie 2.0, zeg maar. Waarom was dat nodig? En, en wat biedt dit jullie voor mogelijkheden, als ik vragen mag? Ja, dat is een hele goede vraag. Want wij zien dat uh, wij als internetbedrijf... ja, dat is eigenlijk de technologie natuurlijk de basis. Jazeker. Wij willen in de toekomst heel snel blijven innoveren. En onze uh, oude platform was daar niet meer geschikt voor... Dus we hadden eigenlijk geen keuze. We moesten opnieuw gaan bouwen om sneller te kunnen innoveren... maar ook meerdere branches te kunnen aansluiten. Want dat mm. is uiteindelijk ons doel. Jullie willen de reviewautoriteit worden voor Nederland? Ja, dat Heel is een mooie Een Loffelijk streven. Ja. En als we dat toch over hebben, als jullie dat als ambitie hebben... kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten... over wat we in de toekomst vanuit de hoek van de Review Media Company kunnen verwachten? Nou, dat zeker. Ten eerste gaat de, de naam Review Media Company op korte termijn uh, verdwijnen... Die gaan we killen, want uh, we hebben gemerkt dat het uh, uh, ja, niet goed blijft, uh, blijft hangen zeg maar, bij, uh, bij onze klanten. Ook bij de consumenten. Mm -hmm. uh, dus we zullen met een andere overkoepelende uh, naam komen, op korte termijn, die wel goed blijft hangen. En waarbij het ook in één keer duidelijk is wie we zijn en wat we doen, et cetera. Ah, kijk. Dat uh, sowieso... En ja, we zullen continu blijven, blijven innoveren natuurlijk om alle feedback die we krijgen vanuit het veld te verwerken naar nieuwe innovatieve tools. Om uh, ja, con continu uh, die, die consument maximaal te blijven faciliteren waar, waar behoefte uh, aan is. En dat is het uh, inzichtelijk maken van, van de markten. Ja, jullie zijn natuurlijk een relatief kleine club, dus dat kun je ook, blijf je ook lekker slagvaardig op die manier. Dan kun je snel innoveren en, en veranderen en vernieuwen. Ja. En wat we ook nog gaan doen, dat is wel leuk, naast de naam lanceren gaan we ook... Onze hele look-and-feel, eigenlijk alle designs, gaan we op hetzelfde moment ook vervangen. Eén één en dezelfde look-and-feel over alle beoordelingssites? Moet ik, moet ik dat zo zien? Nee, de huidige look-and-feel die er is, die wordt helemaal vervangen ah. door het nieuwe. Ah, kijk. Ik vind dat, uh, dat het nog veel beter kan. Ik ben heel benieuwd. Ik bedoel, ik ken hem natuurlijk van Yelp en uh, nou ja, TripAdvisor, inderdaad, Booking, uh, Zoever. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie de, waar jullie mee gaan komen. We gaan minstens net zo mooi worden. Ik, uh, ik zie het graag tegemoet. Ik weet dat ja. jullie tijd beperkt is. Bedankt voor al die informa deze informatie. Ik, um, ja, graag stel ik jullie nu in de gelegenheid om de luisteraars te vertellen... hoe en waar ze de Review Media Company en de verschillende reviews uit kunnen bereiken. Ook mag je nu schaamteloos uh, je eigen bedrijf promoten... en vertellen waarom tandartsen, makelaars en beautyklinieken toch echt met jullie in zee moeten gaan. Ja, wat belangrijk is, is dat wij natuurlijk uh, te allen tijden... veel tools blijven aanbieden aan uh, bedrijven... om hun uh, online reputatie uh, te managen. Ja, dat eigenlijk, in, een, in, een, in, een, ja, in één zin gezegd. Wat nog belangrijk is, onderaan te vullen, wij gaan het voor de bedrijven zo makkelijk mogelijk maken om online reputatie te managen. Dus wij gaan faciliteren op alle mogelijke manieren door uitnodig tools te bieden, zodat klanten snel kunnen schrijven. We gaan ook offline reviews faciliteren. Oh, dat is een hele goeie. Ja, dat vinden we heel belangrijk om dat ook te gaan doen. Ja, nou heel goed. Remco, Paul, ontzettend bedankt uh, voor, voor al deze informatie en uh, wellicht tot de volgende keer. Wie weet, tot de volgende keer. Opslagcapaciteit in de cloud heb je volgens mij nooit genoeg. Ooit ben ik begonnen met Mozi voor het maken van backups in de cloud. Later heb ik mijn hele werkwijze overhoop gegooid... en mijn eigen backups ingeregeld voor de vele terabytes... die ik destijds jaarlijks produceerde als fotograaf. Vanaf dat moment ben ik selectief de cloud gaan gebruiken... voor opslag van voornamelijk onderhanden werk of bestanden die ik met verschillende partijen wil delen. In eerste instantie gebruikte ik daar voornamelijk Dropbox voor... Google Drive was toen voor mij nog een ondergeschoven kindje. Maar tegenwoordig is dat omgekeerd. Google Drive is mijn belangrijkste opslag voor onderhanden werk. Al jaren ben ik ook een tevreden gebruiker van Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Presentaties. En sinds ik nu goed en wel een jaren Chromebook heb, heb ik bij Google niet de standaard 15 gigabyte die iedereen gratis krijgt, maar 115 gigabyte. Die 100 gigabyte kreeg ik gratis voor twee jaar toen ik het Chromebook had gekocht. Dankzij Reguliel. Onderhoud op Google Drive is die continu voor zo'n 30% in gebruik. Maar hé, hey, we willen toch altijd meer? Nou, eergisteren was het safer Internet Day en te ere daarvan biedt Google je 2 gigabyte extra opslagruimte voor je Google Drive. Als je eventjes een vragenlijstje doorloopt. Volgens Google duurt het zo'n 2 minuten, maar ik was er binnen een minuut doorheen. Surf naar de security checklist van Google waarvan ik de link in de show notes heb opgenomen en loop er zelf even doorheen. Als je dat voor 17 februari aanstaande doet, krijg je ergens eind van de maand die 2 gigabyte extra capaciteit op je Google Drive. En met deze tip voor de 2 gigabyte meer ruimte op je Google Drive, kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je er ook deze week weer wat van hebt opgestoken waarmee jij aan de slag kunt. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via het reputatiecoach1. Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel, help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast.